Dit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof zegt dat justitie een wet verkeerd heeft gebruikt. om mensen te vervolgen voor de kapitoolbestorming drie jaar geleden. Veel railschoppers en aanhangers van oud-president Trump. werden aangeklaagd voor het belemmeren van een officiële procedure. In het kapitool werd op het moment van de bestorming. de verkiezingswinst van Joe Biden bevestigd. Maar de wet die justitie gebruikt, gaat volgens het Hof niet op in dit geval. Wel zijn de meeste betrokkenen ook veroordeeld op basis van andere aanklachten. Bij een explosie in de Duitse stad Seulingen is deze week een Nederlandse jongen van 17 omgekomen. Het gebeurde dinsdag. De politie vermoedt dat hij een flesje liet vallen. wat een ontploffing veroorzaakte. Wat er in het flesje zat, is niet bekend. De jongen liep zeer ernstige verwondingen op en overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Vier mensen, onder wie een meisje van 7, raakten door de ontploffing licht gewond.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 Het weer, de dag begint zonnig en droog. Het wordt 21 graden aan de kust tot 27 in het binnenland. Later vandaag wat bewolking en in de namiddag een eerste bui in Zuid-Limburg. Daar is ook onweer mogelijk. Morgen trekt de regen weg, dan is het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, Tobak leeft. Wauw, wow. <laughs> zo mooi. Potverdorie zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. Ja, is toch prachtig. Alles samen op dit moment, Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Het is toebakleefd op de radio. En eigenlijk moeten we gewoon beginnen met deze plaat. Hè? Deze plaat. Eigenlijk moeten we hier gewoon mee beginnen. Want echt wat, wat, echt, wat we nou al gisteren op de televisie zijn, horen natuurlijk. Dat is, This cannot be real life! It just can't! We're mad! Yes, we hebben naar het de debat van de Amerika's zitten kijken. Toch Joe oh. Biden en uh, Trump en uh, jezus, wat was dat toch een schitterende voorstelling? Echt oh. bizar gewoon. Echt een zeer oude man die moeilijk uit zijn woorden vandaan komt. Even even, even, even, even, een fragmentje gewoon. The, uh, with with COVID, oh, excuse me, with um, dealing with everything we have to do with uh, look. Uh, uh, uh, uh. <laughs> yeah. Oh. We finally ik denk dat het echt plek is dat het doodgaat. Ja, maf. Goed, uh, verderop in de, of in de dag ging hij ergens anders nog een, uh, een debat doen. Of eigenlijk nog een toespraak. En het was weer spatjes spatje zuiver. Dus we denken dat hij gewoon drugs heeft gebruikt. Om later weer een beetje scherp uit de hoek van te komen. Of een Tia'tje had ondertussen. Nou ja, daar leek het bijna op ook gewoon. Hij werd geanalyseerd in de Daily Show. En dat was echt bijzonder om oh. te zien. Oh, gewoon echt ja, heel dat dat onderuit gehaald ja. gewoon. Nou, het is, het is een trieste woord. Maar goed, goedemorgen. Fijn dat jullie allemaal weer zijn ja. aanwezig. Ja, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. dag. Ja, ja, het is echt eh. niet zo normaal. Oh, nee, het is echt niet, het is echt niet normaal, wat een weer ook gewoon. Ja. ja, het was gewoon zomer afgelopen week. Ja, genoten He? lekker. Ik, ik heb in de buitenwateren gezwommen. Ik ook. In de buitenwateren? Ja, ik ben, je ben je niet, niet weggekomen. Ik ook. En in uh, uh, de veerplas. Hé. Hey. Jij ook? Nee, <hijen> nou, maar het wet was wel significant, is uh, dus een duim meer significant helderder qua water. Oké. Okay. heb je koffie gedronken bijvoorbeeld, ook zo? ergens in de buurt. Koffie, nee wijn. Oké, okay, okay, wijn, ja. En uh, nog wat gegeten. <hijen> <hijen> ja, we hadden net met jou beiden. we zitten op hetzelfde niveau, we gezwommen en gedronken. Ja, je, nou en ja, ja, maar het was toch heel leuk dat, je, dat iedereen zo blij is en uh, allemaal zo. Uh, lekker uh, rondhobbelend buiten en iedereen is vrolijk behalve dat wow. natuurlijk hier in wordt met die rellen. Dat is dan weer wel heel vervelend. Waar de rellen in Zandvoort? Ja. Oké. Okay, okay. Waar gingen de rellen over? Dat ging dan nou, wel? Ja, in Waarschijnlijk dat het meeste over verhit waren en dat uh, ik, juist komt iets te dicht bij mij of zo. Oh? Was dat woensdagavond? Ja. Woensdag? Ja. En mijn Tomasjeke. mijn nicht die woont, die woont dus echt. Waar oh, vandaan? Op, op, ja. op dat stukje dat je vanaf Dirk van de broek naar het strand gaat. Ja? Ja. Die hoorden echt uh, dat mensen een ander achtervolgen en wel tot vijf keer zeiden: "Ik maak je dood!" Weet je? <tus> dus die had zegt zo. Ik ga nu echt thuis, ik ga hier weg. Wat een spanning, allemaal in de stand wordt. Ja, echt niet leuk. Dus we zeggen zo van: uh, echt dit, zeg maar. De sfeer tot nu toe hier zo, wat vinden we daarvan? Matig. Ja, matige sfeer. Ja, matige van hier sfeer, dus, uh, matig. nee, dat heeft nog niet echt het grootste nieuws. En nog eens nieuws gehaald, dus blijkbaar. Uh, Jewel, ja, ik heb wel uh, op uh, NH uh, stond wel een heel artikel daarover. Oké, okay, okay. gewoon een, uh, een beetje de zonnesteek opgelopen. En toen uh, ja, uh, zit je naar mijn lunches. wijfje te kijken. Hé, hey, zit je naar mijn wijfje te kijken? Ik zag het wel. Ja. Je blikt waar, waar, waar. Nee, nee, dan. We, we hebben het gehoord nu ook afgelopen week. Seks is gewoon verboden. Oh. Ja. Er zijn uitzonderingen. Um, ja. maar mijn advies, blijf uit de buurt van vrouwen. Ook al wenken ze je... Nee, ook weer, al wenken weer het, weer het uh, stuur een appje of zoiets. Nee, hoeft niet. Nee, blijf daar maar. Je weet niet wat eraf, er af allemaal uitkomt. Nee, sorry, is dat heel zwart-wit gedacht. Maar op zelf, ze, ze hebben de wet aangescherpt. En uh, vrouw die, uh, zeg maar. Uh, freeze in plaats van. Uh, uh, uh, flight. Je freeze ja, dat, en flight. Ja. Uh, en die freeze op, die, uh, ja, die kunnen zich niet verdedigen. Dus. Ja, daar is de, de, uh, het allemaal veranderd. Het is op zichzelf wel mooi. Omdat op die manier een beetje aan te vliegen. Waarschijnlijk is dit nu te heftig. En ontmoeten we elkaar ergens in het midden. Een beetje gegeven mm. wordt het weer wat milder. Maar ja, ik ben er misschien ook wel voor om gewoon mannen van jongs... Waren al een soort uh, seksueel uh, dempend middel in te spuiten. Elke ochtend. En dat ze zeg maar, zo de dag doorkomen. Dat ze chemisch gecastreerd worden. Ja, dag je hebt, doorgaan. daar heb je hem weer, die chemische castratie. Ja, maar, ja, nee, ja je hebt het erover. Ja, nee, dat, ja, dat is gewoon een dempend een middel. Ja. Ja. ja. ja. Ik bedoel, ja. Dat, dat flirten dat, dat is niet meer van deze tijd. Daar heb je allemaal apps voor. Dat hoeft helemaal niet meer, mannen. Dat is echt iets van. Dat, dat, dat snap ik, dat je van binnenuit dat wil. Maar dat is helemaal niet meer van deze tijd. Dat moet je echt afleren. Dat is van de oermens. Dat is echt zo debiel wat je nog doet. joh. Hé, lekker wijf kunnen we. Nee, dat mag niet meer. Dat is verboden. Dus hey. hou er rekening uh, mee. Nou, ik zie hey, alleen dat, wij mogen het nog maar. Ik zie dat uh, Marco Rijn afhaakt hierbij. Ja, ik ja. zit ah. nog in de zomer. Ik zit nog bij de zomergedag. Nou goed, je begrijpt al. Tweeën slapgehouden hoor. Nee, geen drieën met tweeën slapgehouden hoor. En hier en daar. Interessante in met hier op de radio. Ik probeer het te vinden. Ik heb het wel hoor, ergens. Ik heb het wel. Echt maar. Goed, eerst met even. Call reporter. Ik Crack the coach. Word maar eens wakker. Wake up now, you sleepy head. Turn the clock back to us. Back to when it'll start again yeah. naar audit hè? Call reporters, caller reporters, crack the coach. Break the silence, klopt. De hele nacht door is er niemand op de radio in hem. En om acht uur breken wij het open en lullen wij u gewoon helemaal suf. Daar zijn we bekend om toebakken. heeft uh, altijd te veel gelul op de radio. En uh, dit was uh, Break the Silence. Ja, grappig. het is trouwens uh, zanger Bertolf, hè? Uh, die heeft heel lang uh, solo gedaan en daarna is hij met dit bandje een tijdje muziek aan het maken geweest. Ik vond hem wel gelijk op. Uh, uh, openingsplaatje. Goed, het is uh, zonnig hier in Zandvoort. En uh, nou goed, we kijken even naar Marco. Je bent al twee weken niet op de radio, dus je hebt echt ontzettend veel nou. dingen in je hoofd. Zitten het Nou, break. break. Breek ja. it toe. Ja, hey Vlaardingen, eerst bekende inwoners. De broers Bas en Aad van Toor. Yeah. Oftewel Bas en Adriaan. Met een uh, stadspenning. Dat is afgelopen week geweest. Oké. Okay. Ja, ze hebben volgens de gemeente een belangrijke rol gespeeld. bij de educatie van uh, kinderen. Nou, de broers uh, zijn al uh, 88, ja. 81 jaar. Bizar hè, gewoon. Echt de, de, de... Hoe heette ze vroeger ook? De Crocsons. Ja, daarmee zijn ze be, ja. gestart uiteindelijk. En De stoelenacten waren ze echt wereldberoemd om. Ze gingen over de hele wereld met die stoelenact. Dat en, was een dolpraat. Ja, en ik weet nog dat ja. uh, Basje was een keer met dat Sidrex meegaan... toen hij echt heel jong was. En toen kwam mm -hmm. hij terug en, en toen zei hij van... Adriaantje, Adriaantje, de handje. En toen zei hij, je moet mee met circus, want het is veel leuker. En toen zei ze eerst serieus geweest, later hebben ze deze hele act bedacht. Dat klopt, dat klopt. Ja, dat is leuk ja, dat het leuke ervan is, hè, want de tv-shows die zich afspeelden... vaak op uh, herkenbare plekken, ja, als zijnde in uh, Vlaardingen, zegt uh, de burgemeester. En uh, fans bezoeken vaak de stad om plekken te zien die in de serie voorkomen. Nou moet ik je eerlijk zijn, dat heb ik nu ook gedaan. Echt waar, jongens? Ja, jaren geleden. Echt op een niveau Ja, hoog beeld. hè, deze ochtend. Ja, Jezus. Ik, ben, ik heb precies hetzelfde. Ik had de foto gemaakt van de televisie waar Bastien en Adiaan stonden. En ik ben precies op hetzelfde plekje gaan staan. Ja, nou, echt fantastisch, gewoon. Het zijn echt een mooie locaties. Ik ben, ik Nederland is ochtend. mooi. Nee, het is heel laagdrempelig om kennis te maken met een andere wereld. Mm -hmm. Dat is toch heel leuk, want je ziet die ja. Adriaan ergens lopen. Dat je denkt: ja. Oh ja, wat een mooie omgeving. Misschien moeten we daar eens dus ook wel met de Caravan ja. naartoe gaan. Ja, soms heb ik nog wel de zin om Pasjen ja. Adriaan te kijken als ze in Griekenland zijn of zo. Ja, dat is leuk hoor. Ja, ja ik heb uh, het pad gelopen in Griekenland waar zij geweest zijn. Pasjen nou, dus Adriaan pad? Gaan doen ja, het je allemaal. Heb, uh, Op dat uh, eiland, het Santorini. Er Santorini. Ja? gingen zij dus met ezeltjes over het pad naar beneden en alles. Ja. En ja. ik ben daar geweest. En het is dan wel leuk om dat te zien. Staat is, is er ook echt zo'n afbeelding van een clown en een acrobaat? Nee, Adriaan pad. Ik ik heb een lopend pink naar beneden gegaan. Op dat moment waren, ik vind het niet fijn om op een ezel naar beneden. Want het is uh, het net het idee dat je valt, steen, ja, weet je Dus daar uh, ging we gewoon lopen, maar het was zo uitgesleten. Dat ik ben toch wel één of twee keer gewoon uitgegleden. Dat ik ineens op mijn gat zat, weet je wel? Ja, Oké. Okay. Maar uh, dat was uh, leuk. Die liedjes waren leuk. Ik heb soms met mijn zoon gekeken. Van Bastiaan, Ja, die ja okay, van. Ja. Uh, uh, dat ze dan zeggen, bon dia is goedemorgen. Bonanotte is goedendag. Die liedjes die heeft, die hebben ze in alle talen gemaakt. Oké. Okay. En waardoor je dan gelijk een beetje die talen Nou, Die talen ja, ja. Ik vond ah. het als heel erg educatief. Uh, ja Ja. Uh, en hebben ze nu nog ruzie of is dat helemaal bijgekomen? Nou, dat heb je wel eens die beelden beetje? gezien dat ze na afloop vroeger... dat ja? ze ruzie hadden en dan liepen ze de tent uit... Ja? En dan scheiden hun regen. artiesten Die die okay. gelijk in eigen weg. Oh, nee, oh. ah. nee, ze hebben geen ruzie meer, joh. Nee, lang al, al nee, al al niet meer. Dus echt, nou, luk, Dat is echt oude lucht. Het heeft er ook geen zin Dat meer. Dat je altijd ja, bij, je toch? Als je ziek bent of slecht bent. Dat je bijna dood gaat. Ja, je zult het goed maken, hij is wel lekker. Ga ik lekker ja. in mijn kist in. Uh, ja. Ja, <laughs> lekker in mijn kist ja. in. Dat is er. Ja. Maar ja, het is, het is ook zo. Je hebt er allemaal niks aan aan die ruzie. En nee, ook naarmate je ouder wordt, dan denk je, waar gaat het over? Het gaat vaak over geld, vrouwen, of Over de liefde. Of hoeveel aandacht krijg je. Dat de ene dan vindt dat de ander Gewoon, meer aandacht geen, krijgt geen, dan de ander. Nou, het ja. laatste ruzie dat ik ging over geen respect krijgen van die anderen. Dat je denkt, ja. Ja, daar krijg ik wel allemaal geen respect voor. Je. Hm. Hm. Nou, goed, we verder. kunnen maar... het niet zonder elkaar in nee. principe. Nee, precies. Alle magies. Nee. Nou, ja. het is vandaag. <laughs> vandaag is het uh, Nederlandse Veteranendag 2024. Oké. Okay. En uh, je kan ook. Uh, vandaag kun je meevlaggen in Den Haag. Want er is voor de twintigste keer. Nee, voor de twintigste keer is het het podium. En er komen ruim honderdduizend veteranen. Dus uh, gisteravond is er al. Uh, zijn er al parachuten neergekomen. Oh? In de Hofvijver, dat weet ik niet. Maar ze zeggen wel, van kom naar de Hofvijver. En dan zouden gisteren dus ze zo allemaal komen. Nou, en uh, er komt een defilé, dat start rond 1 uur... door het centrum van Den Haag... met de indrukwekkende flypast. Okay. Oh, dat, dat, dat, dat was gisteren dan, denk ik. Maar ja, het is wel zo van... het is het uh, Maliveld bruisend, informatief en gezellig. Ik heb trouwens ook een collega van mij... die is ook uh, veteraan geweest. Ik heb zijn uh, ode aan de veteraan... Heb ik, uh, wel uh, gelijk en zo, maar dat ik denk van ik moet hem misschien toch wel delen, want dat is toch wel bijzonder. Dat, uh, dat, dat zijn toch prachtige verhalen die ze hebben, en ze hebben natuurlijk enorm veel uh, dat ze met elkaar dat beleefd hebben. Ja. ja, nee, ik, ik, het, het komt altijd in me op. Don't mention the war. Ja. Mm. ja, zeker, maar dat misschien moet je ja, het juist wel doen. Ik weet het ook niet, ik heb er weinig verstand van. Ik vind het altijd wel interessant, die verhalen, ja. Goed, uh, nou, straks onder andere Zandvoortse Bericht... en natuurlijk een stukje geschiedenis in het tweede gedeelte. Eerst maar even de wearing <middels> the benches I said I meant it in die plaat. Helemaal even los. Carb was een debuetssingel van Soft Lance en dit is de opvolger daarvan. Die heet Piano Hands. Volgens mij hoorde ik een gitaar. In het begin zit er een piano. Je bent lang vergeet. Ook daarvoor nog de laatste single van The Seagulls Midnight Butterflies. Dat is het laatste album en dat zat vol met ruts. En die in natuurlijk. En dat heet Come Back To Me. Kom tot mij, dat zou mooi zijn. Dit is de zaterdagmorgen en vandaag in de Telegraaf... een heel stuk te lezen over de vissers die echt denken van... wat the fuck, dat hebben we toch al gezegd? Er was namelijk, een, ja, we hadden gekeken naar de visstand... en die bleek op zichzelf ja, af te nemen. En ja, toen moesten de vissers allemaal uh, maatregelen nemen. Ze mochten ook al niet met die uh, impulsen, met die uh, stroomstootwapens... mochten ze al niet vissen, dat werd al uh, verboden. Terwijl later bleek dat het ook veel veiliger was... en veel uh, rustiger voor de bodem... En later hebben ze dus heel veel dingen aangepast. Ze hebben ook personeel ontslagen en nu blijkt dus dat ze nieuwe peilingen hebben gedaan en dat er de visstand weer gigantisch aangetrokken is. Oh, gelukkig. En dat er gewoon eigenlijk veel meer gevangen kan worden. Dus nu hoop Adema, die gaat zich daar uh, uh, uh, uh, uh, kwaad voor maken. Omdat ze binnenkort misschien wat meer mogen vangen. Want ja, de vloot is flink afgenomen. Dus er kan weer wat meer gevist worden. Ik denk, is het echt nodig om meer te vissen dan? Dat ja, weet ik ook ja, niet. Ja, weet ik dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Ik denk door het veganisme, dat er steeds ook minder vis hier in Nederland gegeten wordt. Ja. Maar ik weet niet hoe het in het buitenland zit. Maar... Nee, nou, ik weet het ook niet. Maar goed, het, ze vinden het echt balen En zeggen, jezus, er zijn echt heel veel mensen ontslagen. boten zijn weggedaan. En nu in één keer, oh, er zijn toch meer visjes. Ja, hebben we daar nou wetenschappers voor of niet? Nou, die hadden niet helemaal goed ja, ingeschat. Ga gewoon hengelen. Het, het was gewoon, ja, gewoon hengelen. Ja. Daar ben je echt de hele dag bezig. Ik ja. denk niet dat, dat ze daarmee bezig zijn. Zen, heel zen. Ja, heel mm. zen. hengelen, gewoon lekker je problemen van je af uh, denken. Nee, maar goed, het is wel, ja, het is wel balen. Ze zullen gewoon die ja. vissers hebben allerlei uh, vernieuwingen gedaan. al vernieuwingen gedaan met het... Uh, hoe noemen ze het? Pulsvissen. Ja, pulsvissen. Puls, Puls, dus dat pulsvissen. Stroomstoten. Ja, stroomstoten. Dat. Ja, uh, maar dat vind ik, ik vind het ook allemaal wel een beetje uh, zielig. Ja. ja, vooral zielig. Ja, ja. Uh, ik heb een zielig, vind ik altijd moeilijk. <laughs> Sneeuw. Maar ja, er worden nog steeds dood, meer mensen en worden veganistisch. En dat is op zich niet verkeerd. Want in nee. was in Rome, had een François, die had paté besteld. Een specialiteit van het huis. Maar ja. hij kreeg daardoor dus een ernstige levenontsteking. En de dokter had gezegd, morgen zou je niet meer wakker geworden zijn tegen, tegen die man. Okay. Dat was hepatitis E. Ik dacht dat het altijd hepatitis C was. C. Ja. Ja, maar hier B, staat E, daar, of het is gewoon fout geschreven... Maar dat is dus een virus dat je lichaam binnenkomt... via vlees van varkens of wild... Yeah. dat niet genoeg is door bakken. Oh. Dus zorg er echt hey. dat je vlees goed gebakken is. Die kan er echt doodziek van worden. Ik, ik, Marco, hoor ik daar twijfels over? Ja, worden. ik zie ze ook staan. Hey. Ja, yeah, maar ja, het is wel zo dat... Uh, uh, de, de dokter die zei ook, hij ziet een toename van het aantal patiënten met een ernstige leverontsteking door deze besmettingen. Oh, oké, okay, dat is dus, dus varkensvlees wat niet helemaal goed behandeld is. Dat, dan, dan, dat niet goed uh, heet is, want dan zit er ja? een of andere iets in uh, waardoor jij hartstikke ziek wordt. Dat, hmm. dat, dat varkens niet goed behandeld zijn, nou, dat... dat oh, nou, die nee, die varkens, maar, varkens het, is hun vlees. <gif> ze zijn niet sowieso, slaan, beesten niet slaan, nee. <gif> ze zijn sowieso niet goed behandeld, want nee. we hebben ze vermoord, maar oké. Nou ja. Nou goed, wees, wees gewaarschuwd zeg maar ja. nou. Dan krijg ik altijd weer het verhaaltje van mijn uh, dochter in mijn hoofd. Zie je nu wel, je moet geen varkensvlees eten. Dat is onrein. Ja ja, oh. helemaal hey, Gewoon je. Goed, goed bakken is dus met alles. Stop. Doe jij je sluier maar om, zeg ik dan? Nou, nou ik kan al minder. Zeg maar. Jij zegt net goed opletten. Nou, vanaf maandag zeker opgelet. Vanaf 1 juli. Want er worden vele wij wijzigingen doorgevoerd. Er oh. wordt verboden om sigaretten en andere tabaksproducten te verkopen in supermarkten. Ja, ik hoor en horeca. Ja, mee. het is wel een strop voor die gasten nou, die uh, de hele linkerpoort hebben lekker staan. Als je nog een guilty pleasure hebt, dat uh, kan je vergeten. Nou, Ik heb wel gehoord dat de supermarkten dan daarnaast een klein uh, pandje hadden of zo. Oh. En dat ze dan daar gingen doen. Ja. Oh. Ja, is de, we zijn op de goede weg. Nu nog de drank. Ja. En uh, de suiker. Nou. En daar uh, nou, zijn we. Er zijn, nou zijn, er zijn gewoon. we gewoon. Dan we niet meer naar de supermarkt. En het, uh, oh, het uh, eigen seksueel wel, het middel inspuiten. Nou... nou. Dan hebben we de juiste. Zombies gedraking. zijn we dan. Nou. Ja. Maar goed, hebben jullie heb je, heb je alles weg. Je hebt wel gerookt hè? Ja, zeker. En nou, toen ging het uh, sigaretten met een kwartje duur. Nee, nou wordt het te gek. Nou stop ik zo. Ik heb het. nog uh, voor twee, kreeg ik twee gulden van mijn tante. En dan mocht ja. ik in de automaat om de hoek, hè? mocht ik dan uh, een pakje sigaretten voor halen. Twee gulden? Ja. En dan mochten wij altijd, want er zat er op twee. Het uh, is veel ouder dan wij denken, hoor. Dit is een stuiver. En dan ja. mochten wij die uh, mochten wij, uh, okay. houden dan. Okay. Dus okay. Oh, je rookt niet het pakje zelf op. Nee. Oh. Dus maar jij ja, nou nou hebt ook die automaten niet buiten nee. meer. Want anders nee. stel je voor dat ja. kinderen onder de 18 ja. jaar een pakje nou. sigaretten uithalen. Pas alleen, die wil ik heel Oeh. stoer doen. Dus ik doe wat geld in zijn automaat. Krijg je een <laughs> van de kunstzinnig apparaatje uit, zo'n sigaretten? Nee, oh, is kunstwerkje. Ja, dat is een Ja. Nee, tegenwoordig nee, nee. <laughs> nee. heb je in oude kunst. Kunstautomaat ook meer. Het is een kunstautomaat geworden. Bij een pakje sigaretten. je er 4 euro in doen ofzo, ja, zo of zo? Ja, zoiets. En dan kwam er een in een groot van een pakje sigaretten. kwam er daar een spelkaart of zo. Of weet ik veel Echt? wat. een klein schilderijtje. Dat oh, is ja. Ja. schattig. Dat is heel leuk. Wat een leuke dag. Nou, ik heb ook nog gerookt. Ja? Voor 4,95 gulden. Vijf en ja. 4,95 euro, ja, okay. kijk man. dat Ik zag van de week een pakje ergens liggen. Het staat ja. nu op 12,50 euro voor ja. een pakje sigaretten ja, met 19 sigaretten. Ja, ja. 12,50 ben... euro, 50, dat ja. is hoeveel ja. gulden ook alweer? 30. Ja. <laughs> 27,50 Maar ik moet echt zeggen, ik, ik ben dit jaar in, op 13 augustus, ik weet de datum gewoon, ja. ben ik uh, 25 jaar... Uh, ja. Gestopt. Gestopt. Maar je blijft altijd een ja. roker, hè, heb ik gehoord. Ja, ik een, een roker altijd. Ah, ja, zo ja, ja, maar ik heb toen wel ooit een slof gehaald, pas geleden, van, uh, toen ik in Griekenland was, en die ja. was voor 40 euro. En er zaten 10 pakjes in, dus ja, mijn zoon was heel je, blij. Ja. <laughs> nou, ik Hoewel heb, ik het wel uh, erg vind dat ik hem kanker geef. Maar ja, oké. Okay. Okay. Ik heb uh, nou, sporadisch wel eens uh, gerookt, maar mijn wel eens uit mijn slof geschoten. Goed, straks de Zandvoortse berichten. Eerst bedrijven we een scheurend gitaartje. Even lekker wakker te worden, man, want dit is heerlijk weer. Gaat goed aan buiten, zeg. Geniet van het weer. Dan starten wij hier even Eels. Ja, het is niet vies, zo? Het nee, is gewoon zo heet de band. Eels. eel, Good night on earth. Good night on earth. Lekker hoor. Zing gewoon maar even mee met deze plaat. Ik weet niet wat jullie zingen, maar dat is niet. Nee, dat doet me niet. Nee, dat is niet helemaal een goede tekst, geloof ik. Dus met Dood aan Israël of zo. Dat moeten we gewoon niet doen. Goed tijd voor de Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten. Zeker, dat zeg ik net. Afsluiting van de Haltestraat. Vanwege de zomerafsluiting. Het, gaat, uh, het is gisteren ingegaan, ja. 28 juni en het duurt tot uh, 8 september. Het is nu wel even twee. Tot drie weken, geloof ik, is het helemaal afgesloten. Want ze gaan nu die, die stewards... Nee, niet die stewards. Ze hadden vroeger al stewards met hekken staan. Nu gaan ze van die palen die in de grond wegzakken... Die kosten 2 miljoen of zo. Ik weet niet of je er heel veel geld aan verdient... Maar heel veel geld kost dat. En die palen worden dan langzaam omhoog bij, ja, bij um, 6 uur. Voor, uh, nee, 5 uur gaat die omhoog. En nu gaan ze allerlei dingen eerst aanpassen. En er zijn ook allerlei rijrichtingen uh, van straat opgelegd... Opge om het mogelijk te maken dat je nog een beetje de wat heen kan... En ze waren eerst bezig om ook de Straat helemaal af te sluiten voor fietsers. omdat je namelijk van die mensen... die rijden toch op wat hogere snelheid door die straat heen. Die zo druk ook, Je moet snel ergens naartoe. Ergens snel oppassen of zo, denk ik. Op de kinderen, op de kleinkinderen, denk ik. Uh, die, maar dat konden ze wettelijk niet voor elkaar krijgen. Nou, Daar ben ik, ben ik als fietser blij om. Ja, natuurlijk. Want je, moet want je, snel, moet, je moet echt omrijden Ja, fietser. zeker. Je kan ook gewoon lopend even dat straatje pakken. Maar dat, dat, dat kost zoveel tijd. Dat is een hele lange straat, hè? Ja. Dat je hoe lang die is. Ja, en dat lopen is ook zo geweest. Jezus. En ik vind trouwens die uh, elektrische fiets. Ik vind ze maar vermoeiend. Ik ga altijd met de auto. Maar goed, dat ging over de beweegbare palen. En die in augustus uh, worden ze niet gebruikt genomen. Uh, Oké. Okay. Ja. De avondvierdaagse in Zandvoort is weer met een succesvol uh, uh, gebeuren uh, gelopen. Ja. Dus afgelopen dinsdag uh, liepen de deelnemers vier dagen lang vanaf half zeven een route van vijf kilometer door Zandvoort en de omgeving. In en de, de hitte? Die, nou ja, maar s'avonds is het wel lekker om te wandelen. Voel ja, je een beetje. Maar was het af. Af. afgelopen dinsdag of was het dinsdag? Nee, afgelopen dinsdag. Afgelopen dinsdag? Okay. Ja. ja. Okay. Dus, nou ja, al, al en op vrijdag vertrokken de, de meeste wandelaars met wat regen. Maar bij de finish was het ook droog en kon iedereen een welverdiende medaille ophalen. Nou, leuk. Heel okay. goed. goed om te weten. En Lion uh, ja, die vond het wel jammer. Normaal was er altijd namelijk een korps, maar. Dat ze een of andere korpsen zijn die muziek maakt. Maar, heet die. En, oh, wat grappig. Ja, het, ja, dat wist je niet. Maar uiteindelijk was er nu Lady Mix. En die heeft uh, uh, gewoon uh, leuke muziek gedraaid. Die Lady Mix is een zeer populaire zeldwoord. Nou. Elk festival is er wel te horen. En ze maakt heel veel uh, oude muziek weer een beetje hip. Uh, door een nieuwe beat aan toe te voegen. Is mijn ervaring wat ik uh, op nou, mijn feestje heb gehoord. Ik heb het idee dat ze ook vorige week... ook ergens sinds bij het strand gedraaid is. Maar je hebt namelijk afgelopen... Zondag was er uh, om twee uur stonden 10.000 mensen langs de kust van de hoek van Holland ja. tot Harlingen. Oh, en ja. het was eigenlijk, uh, Ze waren allemaal gekleed in het rood. En de deelnemers van deze climate change die vormden zo een menselijke ketting. En die trokken een symbolische rode streep om meer klimaatactie van het nieuwe kabinet te vragen. Zo van uh, Wij zijn tegen de klimaatverandering. Ja, ja Nou, dit gaat helpen. Ja, ja, ze wilden het op een originele en verbindende manier doen. Ik ben even gaan kijken, het was wel heel leuk om te zien. En uh, het scheidt ook echt van: ja, weet je, heel veel mensen is bezorgd en die willen gewoon meer klimaatbeleid. Hmm. Ik hoop dat het gaat lukken. Het was dan in ieder geval een initiatief van Urgenda. Van, hè, het is urgent en daarom moeten wij hier dit gaan doen. Jazeker. Dus, uh, het was leuk, uh, leuke filmpjes ook op uh, uh, ZFM Zandvoort, uh, de Facebookpagina. Daar staan leuke filmpjes okay. erover. Nou, dus ga eens kijken. kijken. Precies. En ze waren allemaal op de fiets en dat is ook al mooi. Ze waren allemaal heel een natuurbewust. Ik had het zelf ook al gezegd dat ze graag maandelijks, uh, weet ik veel, 100 euro ervoor over hadden. Noem? Heb je dat gezegd? Nee, dat zeg oh. ik. Ik denk op zichzelf dat heel veel mensen... Ja, ik ben ook voor de regering, moet wat regelen. Ik ben voor gelast, het klimaat maar wie... en tegenkanker. Ja. En dan denk ik, ik, ik van nou, net alsof je kan vechten tegen kanker nee, met z'n allen. Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat om zelf ja. dat eigenlijk mensen dat zelf... Ja, wij moeten het gaan met z'n allen gaan bekostigen, het klimaat. Het is niet dat ja? de regering dat gaat regelen nee. voor je. Dus ik bedoel, ik denk niet dat mensen dat nog realiseren... dat je zelf heel veel moet gaan inleveren. Hè? Nou goed, vertel. Wat heb jij? Ja, Volk, het uh, ondanks het uh, natte voorjaar is het risico op natuurbranden in de regio... ...kennen toch duinen toch alweer uh, toegenomen. Nou, de grond, de planten en de bomen in duingebieden zijn erg droog momenteel. En uh, deze uitdroging zorgt voor een verhoogde kans op natuurbranden. Het oh is eigenlijk ook alles of niks. Hè? Dan ja. is het, dan, dan, dan, en dan regent het. Dan is alles tijdnat yeah. En nu is het weer te droog. Ja, maar het zou vanavond toch gaan regenen? Ik ga even kijken hoor. Of het oh, Ik okay. idee dat, uh, Kijk dat... even op www.natuurbrandrisico.nl En daar kan je voor je eigen uh, gebied even kijken hoe, ja, hoeveel, hoeveel, uh, in welke fase we zitten. Ja, ja. In deze kermeland uh, zit in fase 2 dat uh, aangeeft dat brand uh, aanwezig is... En gebruik je gewoon gezond verstand. Dat heeft gewoon vaak te maken dat je toch iets laat slingeren, weet je. Dat het kan al gebeuren door een klein stukje glas. Een vergrootglas, weet ja. je, waar de zon doorheen schijnt. Ja. En voor je weet dan... Wat? Ja. Dan ontstaat er toch uh, vuur. Ja. Nou goed, tot zover hebben we de Zandvoortsberichten. Straks hebben we nog veel meer Zandvoortsberichten. Eerst maar even een nieuwe muziek. Van de oude garden. <laughs> 40 jaar in het vak, bijna. Nou... Lijkt wel erg John Bon Jovi, Living in the prayer forever is de nieuwe cd. legendary science is weg. Wauw is echt heftig dit gewoon dat we Bricks on bricks, what's broken you don't try to fix Down here there ain't no whys and hips We don't pick up what you can't lift I raise my head to the sky Legendary Legendary. John Bon Jovi. Wat ziet die gasten er gewoon nog goed uit, man. Hij is nog grijs, hè? Hij is wel grijs, maar Dat jij is nog graag in de zestig of zo? Nou, mag je het ook een beetje grijs uitzien? Ik zit er niet op te wachten, ik ben nog niet grijs, maar ik ben ook nog geen zestig. Hè? Ik zit wel in mijn zestigste levensjaar, maar goed, ik schuif het nog zo ver van me af, ik wil geen spoelmoetje. Nee, dat, ben ik niet. dat ga ik echt niet doen. Geen spoelmoetje. Goed, het is de toepakleefde op de radio vandaag in de krant. Ja, het is altijd weer triest dat dat soort berichten in de krant komen. Zeker Justine Talkens. De student die donderdagavond rond zes uur in de ochtend, denk ik, van het Vindy Dax, Vindy Kat pand in Groningen sprong is in het ziekenhuis aan de verwonding of overleden. De verslagenheid bij de familie en de studentenvereniging is groot. Waarom deed ze dat? Ja, ze waren met z'n allen eerst op het dakterras wat lager gelegen lag. Waren ze aan het feesten en een spelletje aan het spelen. Niet helemaal duidelijk wat een spelletje aan het spelen. En op een gegeven moment zijn ze met z'n allen naar het bovenste gedeelte gegaan. En daar moesten ze met z'n allen erop rennen of zo. Of ze moesten een of andere oefening doen. En zij is naar beneden gesprongen of misschien wel gevallen. Daar zijn ze nog naar een... Een onderzoek naar het inontstellen. Dus, ik heb wel, uh, vind ik kat altijd een beetje een nare smaak. Dat ik denk van. Stond ze op een bangalijst? Is ze daarom weggerend? Ja. Ja, of je oh, zet ja. je op de lijst, of je springt. Zo ja. weet je. Ja, het ja, dit, dit, dit, ja. ja, maar ze zijn is er ook zo onder de groot vastgelegd, al die. Uh, ja. voor mij doen ze dat soort dingen niet meer. Maar ja, volgens mij, die feestjes gaan misschien wel door. En misschien ook wel een glaasje te veel op. Zeker. Dat is nou niet de plek om daar iets te gaan doen bovenop het dak, nee, lijkt mij, hè? mij. Ook niet, hoor. Ik, bedoel, ik kan me nog herinneren, als er iets op het dak moet gebeuren... dan zijn ze eerst een dag bezig met allemaal vangrelen te plaatsen... Dan pas mogen ze op het, werk, op het dak aan het werk. Dus ik bedoel, ja, dan kan je niet zomaar met een glaasje op het dak iets leuks gaan doen. Mm. Nou goed, sterkte daar. De familie Talkens en ook de vereniging... die zullen het allemaal niet met opzet hebben gedaan, denk ik. Ja, hmm, oké. Okay. Ja. Ja, jongens, er is een nieuwe trend gaande in de lucht. Oh, in de lucht? Ja, urenlang voor je uitstaren tijdens een vlucht. Dat noemen ze raw dogging. Raw dogging? Nou ja, dat is dus... Uh, een oude nieuwe... hond? Ja, daar kan je het mee uh, vergelijken. Oh. Het is een nieuwe trend om, uh, voor een mentale uitdaging. De enige afleiding die, die je zeg maar in je stoel, in ja? het vliegtuig, dat is ja? de wereldkaart. Dus dat, dat, dat schermpje wat je voor je ziet. En daar moet je focussen op. Dus je gaat niet tiktokken, je gaat geen muziek luisteren, je gaat geen films kijken. Dus het is dit. de uitdaging alleen maar voor je uitstaren. Oké. Okay. Oh, oh ja, dat is om even los te komen Oeien. van je mobiel. Ja. En omdat je het allemaal zo zwaar hebt gehad. En ja, maar als ja je, nou een ja, je hele bent beeldgesteld van zoveel domme filmpjes. En nu ga je dit doen. Jezus, we zijn weer ver gekomen. Ja. Nou. <laughs> maar uh, het is niet eigenlijk echt origineel, want het. het de trend zou afkomstig zijn uit een serie. Hij schrijft heeft de New York Post. Jezus. En in die serie moet het, hoofd, moet het hoofdpersonage de urenlange vlucht van Dubai naar Londen zonder enig entertainment of versnapering doorbrengen. Vanwege een kaping. Oh. oh, die meneer. Oh, het is, oh, het is uit pijn ontstaat. Wat mooi dit weer! Jezus, alles ontstaat uh, Je hebt uit het over pijn. Kaping. Ik ben van de week ben ik uh, weer naar een bijeenkomst geweest van. Uh... Het veiligheidsregio kennen veiligheidsregio-kennemerland. En dat heette Lessons Learned. En dan kijken ze ja. wat is er gebeurd en uh, wat hebben we gedaan. Maar toen uh, to vroegen ze aan degene die dat, uh, die leiding had van... Goh, uh, hoe vaak doe je dit? Zegt hij, nou, dit was de allereerste keer. Dat was dus bij die brand en alles in het uh, EMC in, uh, in uh, Rotterdam, weet je wel. Dat ja. ook uh, die man, de buurvrouw, had neergeschoten. En oh ja, oh ja. brand, al die toestanden meer. Dus ja? het werd uitgebreid verteld. Ik mag niet vertellen precies wat. Maar, uh, maar het was wel uh, heel bijzonder... Maar toen vroeg ik dus aan een collega van mij... die toevallig ook veteraan is vandaag weer... die vroeg ik, wat heb jij gedaan? Zegt hij, ja, hij was opgeroepen... hij is dus ook uh, commandant van dienst... opgeroepen bij een vergiskaping. Ik denk, een vergiskaping, maar... Je hebt het over het vliegen. Van dat iemand zegt tegen een van nou, En als er dan een kaping is, dan moet je hierop drukken. Oh, chips! Weet je wel, en gelijk alle hulpdiensten uitge uitgereden. En, uh, en toen, uh, ja, dat, dat is dan wel een beetje lullig. Je... Een vergiskaping? Ja. Er is een speciaal knopje voor. Daar, nee, niet om te vergissen. Maar om, als er echt een kaping is, kan je dat knopje indrukken. Ja. En dan uh, wordt alles in uh, werking Je zit hier gesteld. naast de stewardess voor water en zo. En je zit er zo naast zo... Oh nee, dat, dat was is een vergiskaping. Dit oh nee, ik, ik, ik wilde eigenlijk wat water, maar... Ik dat ja. hele. Oh, gezellig die er allemaal bij zijn nu. Ja. Nou, bijzonder allemaal. Het ja, nou, is wel leuk om die verhalen altijd te horen. Ja, Hoe uit dat, eerste uh, hand bijna. Ja, uit, uit eerste hand om te horen. Wat, uh, ja, ik kan me nog herinneren, ik heb ooit BFV gedaan. Dat is nu al een tijdje geleden. Dan krijg je nog les van een, een brandweerman. En die brandman had wel wat ondergaan, want hij zag allerlei littekens op zijn gezicht. Ja, hij was allemaal, had half open gelegen, weet ik veel allemaal. En nou oh. wordt er altijd toch gevraagd aan zijn brandman. Wat is het ergste wat u heeft meegemaakt dan? Om een klein beetje beeld te krijgen, wat u allemaal mee heeft gemaakt. hij ja, zag dus het ergste wat ik moest doen. Is zeg maar een mevrouw in een kist uh, leggen. Ach, oh, ja. maar die was wel dood, dus. Ja, hoe bedoelt u? Nou, die vrouw die was in een stoel, was ze verbrand. En toen moest ik haar zeg maar in die kist leggen. En nou ja, ze was natuurlijk half verkold, dus ik moest haar zo... In die kist leggen! <laughs> mooi verhaal, vast. Dat was echt leuk om te horen. Trouw dit. Maar. Jezus. En toen moesten we nog aan de BV beginnen. Waarom doe je dat? Nou ja, goed. Het is ook alweer tien jaar geleden dat het verhaal over mij Dus Dat doen ze waarschijnlijk niet meer. Het blijft meer. een mooi verhaal. Het blijft een mooi verhaal. Wat een ronde Goed, hij moest even scoren bij de verhouding. Wat een stoelwerk hij heeft gedaan in het leven. En nu niet meer kan. Klopt weer, man. Goed, wat hebben we hier? Deeklo, de nieuwe single. Close to You. Sloan Christian Trouble Hij noemt zichzelf d -Clo. Hij maakt al een aantal jaar. Dus muziek is nog maar 24 jaar oud. en doet het helemaal niet verkeerd. Hij heeft hele leuke videoclipjes erbij. En dan doet hij alles uit, uit, uit perspectief. Hij, doet, hij maakt alles. Bijvoorbeeld... Zijn lichaam heel groot en zijn hoofd heel klein. Of hij pakt een hele grote gitaar of een heel klein dingetje. Dat is wel grappig om te zien. En het zijn vaak hele frisse videoclipjes. En daar word je altijd een beetje blij van. Dat, dat hebben we in deze tijd ook wel nodig. Want het gaat allemaal niet zo makkelijk in de wereld hokken. Nee, ik moet mm. nog even, even doorladen. En ja, dat was de laatste die nog rondliep. Sorry. Nee, ja. over niet makkelijk gesproken. Nou. Uh, de, het vakantieseizoen gaat natuurlijk zo meteen van start. Ja. Yep. Ja, iedereen die stapt dus in de auto straks... en die gaat met de auto richting het zuiden. Maar let op, uh, jongens, want uh, de Zwitserse Gotthard uh, basistunnel die is afgelopen weekend uh, ja, zeg maar deels uh, uh, ingestort, door, uh, ingestort. Ingestort? Nou ja, oh. een beetje boel uh, weggevaagd. Een oh. deel ervan. Oké. Okay. Maar ja, uh, ze hadden verwacht dat die eerdags open zou zijn. Maar dat is dus niet hm. zo. Vanaf nee. 1 september verwachten ze dus dat hij weer helemaal... Open is. Jeemig. Dus uh, ja, je zal nu uh, moeten gaan omrijden via Oostenrijk. Oké, tikje om. Ben je gewaarschuwd, hè? Dan duurt je vakantie ook langer. Nou ja, sowieso moet je uh, opletten. Want hier in Nederland zijn er heel veel uh, wegafsluitingen. omdat ze onder andere aan het verbouwen zijn aan de weg. weg Wegwerksmede aan het doen zijn de afsluitdijk. Was in de nacht van vrijdag op zaterdag uh, afgesloten. En van zaterdag op zondag ook. Uiteindelijk rond Rotterdam zijn er heel veel vertragingen en uh, omrijding. Dus kijk even in godsnaam even op je, uh, je, je, je maps. Kijken waar het allemaal even rood is. Dat je natuurlijk ook, daar moet ik niet langs rijden. Hmm. Dus uh, nou, wees gewaarschuwd als je nog op pad gaat. Maar goed, uh, ja, dat is dus richting Rotterdam. Dan moet je maar even via een andere kant gaan of zo. Ja, ja, zo. ja gewoon, ja, gewoon zo het omrijden. ja, dus, ja wat, uh, welke mensen uh, wel om moeten rijden... Er is een begraafplaats in Port-au-Prince. En dat is op Haiti ergens. Yeah. Er is een begraafplaats. En die wordt dus helemaal uh, geclaimd door uh, criminelen. Oh? Dus uh, hierdoor kunnen mensen gewoon hun. hun uh, want er wordt gehandeld en gedaan. En er zitten, overal zitten er uh, kleine gangetjes. En dit uh, is een hele veilige schuilplaats voor uh, de bazen van, uh, van de hele groep met uh, criminelen. En ze hebben allemaal gaten in de muren gemaakt. Zodat ze steeds kunnen ontsnappen als de politie tussen beiden komt. De politie heeft het nu losgelaten. Maar ja, het is wel zo dat als jij uh, daar uh, iemand wil laten begraven in je familiegraf... Nou, de, de lijken worden soms dan gewoon gedumpt aan het einde van... Nou, je brengt dan zelf maar naar die graf, naar dat graf toe. Want uh, wij gaan er niet op. Het, het, het, het lijkt alsof je nou, zo'n, zeg maar, een heel oude steen weghaalt... en zitten er allemaal van die kakkelakken en birpjes berk, oh. ja, zo. Is het, ja. Zo klinkt het alsof ja. de, al die criminelen zitten daar op elkaar gehoopt. En die worden ook dus, uh, ze worden, sommige lijken worden gewoon ergens achtergelaten... en de stoffelijke resten worden verbrand om de stak kwijt te raken... of ze worden stiltjes door honden verslonden. Ja. Dus dit is echt heel erg. Welke klant is dit? Haiti. Haiti. Dat dus daar gaan we dus niet heen op vakantie. Daar gaan we niet. Uh, nee. Maar de interim directeur van Port-au-Prince. die zegt zelf al. Van we zijn al een jaar de controle over de grote begraafplaats kwijt. En we hebben gewoon de middelen niet voor. Hoe groot is groot eigenlijk? Daar ben ik dan onschuldig naar. Ja, na. de, dat, uh, dat weet ik niet precies. Maar het is best wel een hele grote. Want anders ja. kun je, die heb je niet allemaal gangjes. Het, het is niet zoals hier uh, in Stantwoord het begraafplaatsje. Nee, dat snap waarschijnlijk ik. waarschijnlijk gewoon in bijna een hele stad. Het is waarschijnlijk net zo'n grote begraafplaats. als in Parijs, weet je wel. Waar... Ja, maar in Mexico heb je toch ook van die begraafplaatsen. waar dus allemaal mensen ook echt wonen en zo, hè? Ja, klopt. Dat ja, ja, sowieso. Zo, ja, zo, zo. <coughs> ja, het het, het intrigeert way... wel. Ik denk altijd van, oh wat gaaf eigenlijk. Weet je wel, van, eigenlijk uh, moeten we er ook vanaf. Ik zit ook, uh, zo na zo nadenken, ik ja, ook, je moet de boel ook verbranden. Gewoon klaar, weet je wel. Maar dat die honden ook van die, die lijken oh. Verheerlijking van mensen ook. <coughs> ja. Misschien moet dat ook klaar. Doe een fotootje in je portemonnee, dan ben je toch klaar. In plaats van helemaal... Of is, het, is dit te kort op de bocht? Nee, nee. Een hangertje gewoon. Oh, hangertje. Een hangertje. Erin. met as erin. Ja, precies. Ja, Jezus, je ziet hem toch wel of van de wereld het, in beslag. Uh, met al de lucht die. Uh, in. Nou, goed. Ik lul iets waar ik helemaal geen stand van heb. Ik heb nog een keer meer ervaring opbouwen, waarschijnlijk met mensen. Maar ik vond het wel vond. een bijzonder bericht. Ik dacht, wauw. Goed, daar heb je de lekkere baspartij weer van Hoezier. Straks in Tweede Geld, onder andere geschiedenis. We hebben het over 29 juni. Wat interessante materie allemaal weer. Zeker. Meer daarover.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 ook lekker zoetsappige muziek. En dat kan je hier verwachten in de zaterdagmorgen. Niet alleen maar een snerpende gitaar, maar soms ook gewoon eens even een ander soort muziek kan je verwachten. Goed, het is dus zaterdagmorgen. vandaag hebben we het over allerlei zaken. Onder andere de regeling de, uh, is te gevoelig We hebben het over de Laurentien-methode. En de stelling in de krant was vandaag te lezen: uh, uh, kniptrekken voor Laurentien-methode. Is dat, is, dat, is dat wat? Nou, het schijnt dat 74% van de mensen het er niet mee eens is. Die zeggen. Het is allemaal wel leuk, hoor. Uh, een hobbyclubje met praters erop te zetten. En die gaan dan inschatten wat die mensen... daar in het, uh, in het wat zegt in, in, in het rampgebied... Uh, uh, wat ze kunnen krijgen... en dan gewoon maar met geld lopen smijten. Nou, voor mij is dat niet de oplossing... En waarschijnlijk is het ook heel fraudegevoelig. Omdat heel veel mensen dan nou misschien wat verhalen een beetje aandikken. Ja, en daardoor... begin, begin met wat te doen. Dat vind ik het... Uh... Ja, maar daar zijn ze ook, ook wel mee bezig. Maar ja, het gaat niet snel genoeg. En we moeten natuurlijk wel de vinger aan de pols halen. Niet te denken van nou, we euh, doen maar wat geld. En daar wat geld. En daar. nou jongens, zijn jullie tevreden? Nee, dan zit er nog wat geld te geld... beunen. Daar zijn mensen toch wel een beetje bang voor. Dat het zo ongecontroleerd wordt uitgeven. En uh, dat is ook niet helemaal de oplossing. Dus uh, het moet anders. De lauren, die methode is niet heilig meer. Hmm. Iedereen was ervan overtuigd. Nou dus niet. Goed, vertel. Ja. Een vrouw uit Texas uh, zegt dat ze uit een vliegtuig is gezet... omdat ze bij binnenkomst met haar moeder en zoontje per ongeluk... dank u wel, meneer, zei tegen een vrouw een oh, personeelslid. Oh, hebben we dat nog, nog niet afgeleerd? Dat oh, weet je toch ook gewoon? Nou ja, de vrouw om wie het gaat... die uh, stapte rond negen uur s morgens aan boord van het toestel... Ja? in San Francisco, maar ze was op dat moment gestrest. Oh. Met een klein kind aan de hand. Daardoor letten ze niet goed op. Uh, ja, wist ze tegenover haar had staan. Nou, ja. dat was... Uh, dus geen, uh, geen man, maar dat was een vrouw. Nee, en die heeft gewoon alle rechten. Omdat die voelde zich niet gerespecteerd. En nee, dat dus die bovenaan. zei, die gaat niet mee aan boord. Ze mag een... niet mee vliegen. Nee. Maar, je hebt het niet afgemaakt, het bericht. Want? Want uh, de United Airlines heeft tegen de New York Post gezegd... Er was helemaal geen discussie over het nee. voornaamwoord. Nee? Over de handbagage, daar ja. oefen ze het af. Ja. Okay. Die vrouw... Long Longoria, is dat niet even ja. Longoria van, nee, ja, van uh, Desperate Housewives? Is de andere? <laughs> dat lijkt me dus echt niet zut. waar dan. Ja. Maar een absolute leugen. Dus uh, nou, het, het is allemaal uh, maar de vraag. Ja. Nou, ja. Uiteindelijk hebben ze de vlucht moeten omboeken. Ja. Dat nou, ze nou, extra uh, moeten betalen. Dat is nou nou ja, vraag. ik denk wel dat, gewoon, dat je gewoon misschien wel handig is om gewoon een bordjes op te hangen. U hoeft Meneer, niet te, u hoeft niet te beda bedanken. Mevrouw. Gewoon bedankt, bedankt. Ja. Of gewoon knikken. Ik zag gewoon knikken. Dat is misschien nog veel... Een knikje. Ja, ja maar dan, knik, dan is het knik, van, knikje. Uh, hij of zij gaf mij een knipoog. Ja, op die Oh, Dat mag, mag weer niet, hè? Nee, nee, mag niet nee, winken, nee, nee. nee, niet winken. Nee, dat is ook verboden, geloof ik. Daar kan iets anders uit voortkomen. Dan ja. kan die ander misschien nog gevoel... Ja, we hebben nog is... tijd voor het uh, journaal. Want ik heb nog wel een bericht. Jazeker. Er is een uh, jonge knul uit Halle, uit België... En die, uh, die vliegt gewoon al met een vliegtuig. Hij mag niet auto rijden, dat kan allemaal niet. Nee. Maar ondertussen is hij dus op zijn veertienjarige leeftijd is al een keer bij een vliegbasis rond gaan hangen. En toen zag hij dat hij daar, uh, hij kon les volgen daar. En het is echt een passie, zei zijn vader. En uh, hij gaat dus in september echt zijn pilot private license halen. En dan mag hij ook passagiers meenemen. En uh, ja, hij wil gewoon verder. En hij is ook al geslaagd in een toelatings. Proef bij Skywings in Deurne om lijnpiloot te worden. Zo. Dan ben je zo jong, hè? Zo gedreven. Hij... Ja, en uh, het is echt zijn Achteren. droom. En, maar zijn sterke wiskundige en wetenschappelijke opleiding in Don Bosco... dat is een waarschijnlijk een middelbare school... Hmm. heeft zeker geholpen bij de toelatingsproef. Zo zie oh. je, als je inderdaad al die tijd er en besteedt, dan, dan, dan, dan kan je je droom waarmaken. Ja. ja, dat is waar. Ja. Hm. Wat geld waarschijnlijk zit er ook nog wel Ik wil wel dat hij wel rijke ouders heeft. Ja. ja, want als hij al die lessen mag wel. volgen daar, ja. dan denk ja. ik van nou... Nou ja, het, het is wel mooi dat iemand gewoon iets graag wil en dat ja. voor elkaar krijgt. Dat is uh, leuk. Leuk. Nou goed, we gaan op naar het nieuws van 9 uur naar 9 uur. We hebben ook geschiedenis. Het is vandaag 29 juni. Hm. En onder andere zijn ook een aantal mensen... Ja, het is echt interessant allemaal straks. Mm, het nieuws gaat beginnen. Tot zo.